Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De polderbaan op Schiphol is vanmiddag zo'n drie kwartier gesloten geweest na het zien van een drone. Volgens de Marechaussee maakten meerdere piloten melding van de drone bij de luchtverkeersleiding. Een piloot van Transavia zag hem op ongeveer 50 meter van het vliegtuig. Een woordvoerder van de Marechaussee zegt dat het vermoedelijk om een hobbydrone gaat. In de afgelopen week werd vanwege drones het vliegverkeer in Denemarken en Noorwegen meerdere keren stilgelegd. De Europese Commissie gaat ervan uit dat het daar om Russische acties ging. De door Rusland bezette kerncentrale in Saporizhia is al bijna vier dagen niet meer aangesloten op het stroomnet. De Oekraïnse centrale ligt al twee jaar stil, maar de reactoren moeten wel gekoeld worden. Voor het koelen gebruikt de centrale nu noodaggregaten. Het internationaal atoomagentschap maakt zich zorgen over de veiligheid. Door Russische aanvallen op Oekraïns gebied was er vaker sprake van stroomuitval... maar de toevoer werd daarna telkens hersteld door de Oekraïners. Nu is de schade ontstaan in door Rusland bezet gebied... en zijn er geen signalen dat de toevoer snel hersteld wordt. Vijf jaar na de Black Lives Matter-protesten heeft de FBI meerdere agenten ontslagen. Ze zouden een eerbetoon hebben gebracht aan George Floyd... die door politie geweld om het leven was gekomen. Na zijn dood werd wereldwijd geprotesteerd tegen racisme... De ontslagen agenten zeggen dat ze de ontstane spanningen wilden deescaleren met het eerbetoon. In Breda hebben 62 oudmilitairen van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger postuum een onderscheiding gekregen. Het is bedoeld als eerbetoon en waardering voor de soldaten die in 1950 hals over kop hun vaderland moesten verlaten nadat Nederland de onafhankelijkheid van Indonesië had herkend. Het gebeurt vaker dat oudmilitairen na hun dood nog een onderscheiding krijgen.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 So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 Want hier mag alles maar niet. Dat is mag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 Zo, kom nou Alice. En dat was hij dan. Bernard, daar zijn we weer. En, uh, ja, ja het, kost, het kost een beetje tijd om hier te komen. Maar goed. Nou hey. oh ja, het is niet anders. Goed weekend. Hey, ja, uh, ja, we gaan uh, lekker door met Ramon Beense. En uh, dans met mij door het leven. Ja, Entertainment voor jou en dat allemaal tot de is van 7 uur natuurlijk. Mijn naam is Gert Heijn, goedenavond. Bezoekjes zijn welkom www.zfmartiesten.nl Liefde kent geheimen dat soms wel tranen brengt maar ogen Verraden, of jij de waarheid bent. Je kunt er wel mee spelen, maar niet voor lange tijd. De waarheid bij de liefde ligt in de eeuwigheid. Dus ga je niet verstoppen. Wees gewoon jezelf, dus geef me aan je over. Ik weet dat jou het helpt. Ik hou het voor me eigen en deel het eens met jou. Ik moet het jou wel zeggen, zodat je me vertrouwt. Dus ga je niet verstoppen, want ik kijk op door je heen. De liefde die staat voor. Lekkere muziek hier uh, vanaf Toorweg 10 en uh, dat allemaal in Zandkort natuurlijk op die 106.9. Wij gaan naar uh, deze grote man. Onlangs was hij hier in de studio. Jack Barbein en uh, hij het over gewoon muziek. Een uurtje niet meer praten, dat is dan alles wat ik wil. Om eventjes gewoon mezelf te zijn.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 eerdbetoon aan Jan Lelieveld. Gezongen door Jack Barbé en hij had het over gewoon muziek. En ja, en toen, uh, en toen die zoen, ja. ja, ja, ja, ja. José En toen een zoen. Ik keek hem aan en ik wist, hier is hem en geen ander. Ik zag dat hij gericht. Ja Oh, okay. <laughs> Garantie. In en What? Entertainment. Entertainment. for you. En we gaan lekker naar Billy Ray Cyrus en Achy Breaky Heart.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 Ja, wat blijft er toch een lekker nummer, hè? Ekkie Breaky Heart. En dat allemaal van Billy Ray Cyrus. En dat allemaal vanaf de uh, Tina, hier in Zandvoort. Uh, Heerlijke muziek, ja. Buiten, nou ja, het uh, zonnetje schijnt een beetje flauw. Ja, het is, uh, het is wat... Uh... Aan de visde Maar goed, het mag het pret niet drukken. Hey, uh, ik heb een uh, nieuwe uh, release. Althans, ik wil je uh, laat, een nummer laten horen natuurlijk. Uh, ja, hij was hier vorig jaar uh, vanuit uh, het Engeland. Uh, hier in uh, stu ja, de studio. En um, ja, deze jongen had uh, dus. Uh, ja, podium nodig hier in Nederland. En daarom was hij hier in de studio aanwezig. En uh, hij was genaamd Michael Anthony Austin. En hij heeft een, een nieuwe release. Althans, de nieuwe release uh, Hij komt 3 oktober uit. Maar uh, wij kunnen hem al alvast laten horen. Yeah. Michael Anthony Austin. Yeah, yeah. En het uh, nummer is Run. Yeah, yeah, yeah. Blijf er lekker bij op die 106.9. Yeah, yeah. 7 uur, entertainment for you you run to? Where did you go? I waited for you, but you didn't show. I can't move on until I know what he said and what he did to make you change your mind. You go Down to New Orleans or up to Chicago Miss you girl, but I need to know What he said And what he did To make you change your mind Oh, tonight It's a whole case of regret That I ain't open yet. I lay awake at night, wondering how to set things right. I get so drunk. that I ain't open yet I lay awake at night I wonder how Ja, ik moet zeggen, het klinkt best lekker. De nieuwe release van, uh, is 3 oktober uh, van Michael Anthony Austin natuurlijk. En uh, het nummer is... Uh, heet The Run. Ja, geweldig. En uh, ja, natuurlijk zal hij uh, ja, wel eens een keertje weer uh, de studio aandoen. Alleen weten we nog niet precies wanneer. Oh nee, nee. Team voor je acje al. De muziek van u en wellig Fred doet het weer. Iedere zaterdag van 5 tot 7. Iedere zaterdag van 5 tot 7. Ja, het is maar even dat je dat weet, hè. Verly, verly, vrek doet het weer. Iedere zaterdag van vijf tot zeven. Iedere zaterdag. Zo is het. En, uh, ja, van 5 tot 7. Entertainment oh, oh. het view. Iedere zaterdag van 5 tot 7. Zo, en nou weten we het allemaal wel, hè. Aan de telefoon hebben wij. Niemand had minder dan. Ja, zeg het zelf maar. Ben je meen, gauw, Zo is het. <laughs> hey, ben je mens? Goed, uh, goedemiddag, man. Goedemiddag. Ja, een vergissing uh, onderling. Ja, ik had uh, helemaal in mijn hoofd dat het een telefonische was. ik zag ineens, het is een fysieke, denk ik ja. Nou ja, kan gebeuren. Ja, maar... we, we, hebben je toch, uh, we hebben je toch aan de telefoon in ieder geval. Ja, nee, top, dankjewel. Hey, uh, ja, jij bent nieuwe singelaard. Uh, en nu jij hier uh, niet meer bent... Klopt. Ja, uh, hoe is het uh, ontstaan? En waar komt het vandaan? Uh, had je zelf een idee of... Nou ja, goed, wij, uh, wij waren en met wij, bedoel ik, zeg maar, het productieteam uh, bezig met iets anders. Ja. Uh, dat was al geschreven, Er was allemaal gesproken wat we zouden gaan doen. Uh, en toen bij de laatste editie van Holland Sint Hazes kwam uh, Kimberly Francis met, het, met dit liedje, maar dan het origineel. Ja. En, uh, nou goed, dat ging viraal, het lag weer op de tong. En toen dacht ik, joh, weet je, als je nou weer een beetje, uh, ja, in het gehoor is bij de mensen, gaan wij proberen een... Uh, ja, op temperatie van te maken. Ja, oké. Okay. En, en dat uh, uh, in de clip, uh, speciaal die achtergrond? Uh. Nou, het is, kijk, ik, ben, ik kom zelf uit Rotterdam. Ja. En uh, al mijn vorige clips die zijn uh, overal opgenomen op Rotterdam. Oké. Okay. Dus ik van ja, weet je, we gaan het nou gewoon lekker in Rotterdam doen. En, uh, aan de zuidkant? Of, uh? Ja, het is aan de kant van, uh, van zuid, dus zeg maar bij de brug allemaal. Ja, ja, ja. Ja, je, je, je staat net over de brug, zeg maar richting de Luxor Theater, he? Ja, we hebben ja. Zeg maar de mooiste, de mooiste eyecatches voor Rotterdam gepakt en die in beeld gebracht. En dat is uh, ja, goed, naar mijn idee goed gelukt. En het uh, visrestaurant van Nemen de Blijken, die zit er ook nog wel eens goed in. Ja, ja. ja dus aan, die, aan die zijde was je in ieder geval uh, aan het opnemen. Klopt. Het is in ieder geval een leuke clip geweest. Uh, ja, voor mij een heel, uh, heel bekend allemaal. Ja. En vooral die mooie brug achter, op de achtergrond. Want je komt ook dan ook? <laughs> ja, zeker. Oh, top. Dus uh, nee, dat... Uh... Hey, maar... Um... Ja. Wat zit er nog meer in het verschiet? Ja, goed. Nou, in ieder geval het liedje uh, wat eigenlijk in de planning zat. Maar, maar ja, goed, dat, dat kunnen we niet nu uitbrengen. Want het is echt een, uh, een, een zomers liedje waarbij je op een zomers clip hoort. Dus ja, dat is, ja, okay. dat is heel, heel apart als je dat nu zou gaan doen. Ja, ja, ja. Uh, maar goed, ja, dat zeg ik, weet je, dit, dit, uh, dit liedje kan ook op als kak, om het even maar zo te zeggen. Dus wie weet wat er nu nog gaat komen, dat, uh, er is niks in de planning, maar wie weet wat er nog impulsief gaat komen. Ah, oké. Okay. Dus, uh, nou ja, we zeggen gewoon, deze blijven op de plank leggen tot volgend jaar zomer. Zeker, het, ja. En in die tussentijd uh, ga je nog wel wat doen, of? Ja, we gaan gewoon lekker optreden. Ik ga zo meteen ook weer op pad. En uh, ja goed, ik heb, ik heb 19 december heb ik een heel tof evenement voor mezelf. Dat is voor de vierde keer een, uh, een benefiet voor het Sophia Kinderziekenhuis Oké, okay, ja. En daarbij heb ik ook twee hele toffe artiesten erbij. En ik heb nog een uh, ja, gastoptreden wat ik, wat ik uh, ja, echt als, als surprise nog hou. Maar dat komt allemaal wel ja. in beeld. Ja, want anders zou het geen surprise meer zijn als ik het nou zeg. Hè? Nee, daarom. daarom. <laughs> dus dat is wel heel tof wat eraan komt. Dus dat, uh, ja. daar kijk ik wel naar uit. Ah, oké, okay. dus. Uh, en, en wanneer was dat, zei je? 19 december. En, en dat is uh, voor, uh, voor iedereen toegankelijk? Of, uh... Ja, als ze dan een kaartje kopen, zeg maar, dan wordt er gelijk gedoneerd zeg maar, aan het Sofia Kinderziekerhuis. Ja. En het is uh, ja, voor iedereen die wil. Ah, oké. Okay. Nou, dan. Uh, waar kunnen mensen jou volgen? Uh, of via de website, dat is benjamingouwerlil.nl. Uh, of allemaal socials, dus Insta of Facebook of TikTok, en dat is gewoon onder mijn eigen naam. Ah, oké. Okay. Hé, hey, en uh, wie is die dame in de clip? Uh, nou, ik, ik zal eerlijk zeggen... Geen uh, idee. Die, die, die leerde ik die dag ook pas kennen. Oké, okay. die, die, had, die, die hadden ze ook ingezet. Nou ja, ik, ik had iemand zeg maar en die liet mij zitten. Nou, oh, oké. Okay. Uh, dus op het laatste moment moest ik iemand hebben en mijn geluid zei, nou ja goed, ik weet iemand. Uh, dus die dame zag ik echt die dag pas voor het eerst. Oké, okay, dus uh, je, het is een haast van straat afgeplukt, zeg maar. Ja, is ook je wel zeggen, ja. je hey, Benjamin, ik zou zeggen, uh, ja, dankjewel uh, nog even voor de tijd. Ja, jullie bedanken. Nogmaals excuus voor, uh, ja, voor de verwarring. Ah, we doen het volgende keer beter. Helemaal top, dankjewel. Is goed, man. Hey, als jij hem aankondigt, dan ga ik hem draaien. Helemaal super. Hey, jullie, dankjewel voor de promotie. Graag gedaan. En dit is mijn nieuwe single, nu jij hier niet meer bent. Hey, dankjewel Benjamin en zou uh, zeggen een goed weekend en uh, geniet van, de, van deze avond. Gaat goed komen, jullie ook hè. Hey, dankjewel man. Oké okay, dan. Hoi hoi. Doei doei. Hoi. Ik heb je vaak geschreven, maar er kwam nooit een antwoord. Ik was echt zo gelukkig, maar dat is nu voorbij. De telefoon staat hier vlakbij me zodat je mij kon bellen. Maar het enigste wat ik hoorde, was de bel van de deur. Nu jij. Yeah. Maar ik geen enkele zin, zou de tijd toch willen draaien. En dan opnieuw beginnen. Liep de dans of wil niet komen. Maar het is te laat. Ik heb jou nooit gegeven, wat je me al die dagen gehad. Voor jou was het liefde, maar jij kreeg niets terug. Nu jij. Ja. Bent. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. <tied> Dit is Danny Poppinghouse. En uh, mocht ik het overdoen. Ja, wat dan? Wat dan? Dat gaat hij je vertellen? <tied> Echte liefde is niet te koop. Een vuurgeluk even min. Iedereen heeft diezelfde hoop, dat geeft het leven toch zin. Al mijn dromen, jij maakt ze waar, jij bent waar, ik ik het waar. Ik zou niet weten wat ik nog mis, nu weet ik dat waar de liefde is. Mocht ik het overdoen, zou ik het zo weer doen, jij maakt een leven. Kleine paaltjes op weg. Een nacht van jou is voor mij genoeg. Dat neemt alle tegenslagen weg. Elke dag is voor mij een feest. Zo is mijn leven nog nooit geweest. Ik zou niet weten wat ik nog mis. Nu weet ik dat waar een liefde is. Mocht ik het ook Doen, zou ik het zo weer doen? Jij maakt mijn leven elke dag Sinds ik jou heb Zo, dat was je dan, Danny Poppinghuis. En mocht ik het overdoen. Dit is eventjes het laatste plaats en plaatje. Tot het nieuws van de 6 uur natuurlijk. Daarna zijn we terug met het tweede uur van Entertainment for You. Dit is ik Tino Martin en alles. Handen, onvoorwaardelijk En ik voeg jou niets terug Maar toch bleef ik hopen op dat kleine beetje Een beetje liefde En een steuntje In mijn rug Jij maakte de fouten En ik was de dupe Je zag niet hoeveel Ik voor je deed Want jij was druk bezig Je vormt te schamen Nou dan ben ik liever veel liever alleen Jij was mijn alles Ik deed alles voor jou Maar dat was niet genoeg Nee, dat was niet genoeg Ik gaf je alles Jij was alles voor mij Maar dat was niet genoeg Nee, dat was niet genoeg Want nu... Is het ik liep op mijn tenen en ik bleef maar hopen. Ik speelde jouw spel veel te lang. Had ook mijn gebreken, was niet altijd ook.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 was niet genoeg. Ik kan razen, ik kan tieren. ik kan op een gaan staan, maar ik was het. Er...